vooral Uhuburu niet. Af en toe staat Paulus stil. Dan kijkt hij zorgvuldig naar alle kanten en luistert met allebei zijn oortjes. Ja, ja, nou, ik moet goed luisteren, hè? want ik wil hem echt liever niet ontmoeten. Uhuburu bedoel ik. En het vervelende met uilen is juist dat je ze nooit hoort aankomen. Ze vliegen zo zacht dat ze voor je neus staan, voor je er erg in hebt. En dat kan ik echt niet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 Want wat moet een boskabouter omstreeks middernacht in een bos uitvoeren? Paulus, ben jij hier soms in de buurt? Geen antwoord. Des te beter. Misschien vergis ik me wel, maar ik blijf rondkijken, want uilige gevoelens bedriegen zelden. O, zo. Tjuppie, daar ga ik weer.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 Moet je zeggen, brar marre, woep. Oh, ja, ja, dat doe ik dan. Brar marre, woep. Voor elkaar. Onzichtbaar bij jou. Zelfs ik kan je niet meer zien. Tenminste, hè, zolang je niet uit de tovercirkel stapt. Uh, dus ik moet op ditzelfde plekje blijven zitten. Gewoon blijven zitten. Dan ben je niet te onderscheiden. Oeh. hè He, daar heb je, hooboro. Uh, goeienacht, hooboro. Uh, uh, Nacht, Eucalypta.